Er twee keer onderbroken vanwege de regen. Timo de Bakker neemt het in de derde ronde op tegen de als achtste geplaatste Fransman Jo-Wilfried Songa. Het weer? De buien trekken weg. Morgen schijnt geregeld de zon. In de middag neemt de buienkans weer toe. Het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het! ZFM in 2010 al 20 jaar live. Ben nu ZFM klassiek. De geluisterers naar ons wekelijkse twee uurtjes klassieke muziek. We beginnen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 Lijsttrekker Rauwvoet van de ChristenUnie vindt dat het CDA veel te veel bezuinigt op de zorgtoeslag. Hij zei dat in een lijsttrekkersdebat in Amsterdam. Het debat in Theater Carré, dat is georganiseerd door RTL, BNR, het Financieel Dagblad en Elsevier, staat helemaal in het teken van de economie. In de aanloop naar de verkiezingen is het het derde grote debat tussen de politieke leiders. Rotterdam is tevreden over een grote rampenoefening in het nieuwe metrostation Blijdorp. Er werd gekeken hoe de hulpdiensten samenwerkten bij een bomaanslag op een metrostel. Bij die nagespeelde terreurdaad vielen 15 doden en 70 zwaar gewonden. Volgens burgemeester Abu Taleb verliep de hele reddingsoperatie zonder grote problemen. De hulpverleners waren tevreden over het communicatiesysteem C2000, dat bij enkele echte incidenten niet goed werkte. Aan de rampoefening in het gloednieuwe Rotterdamse metrostation Blijdorp deden 2000 mensen mee. De Britse oliemaatschappij BP heeft Amerikaanse toestemming gekregen om met de topkill methode de lekkende oliebron in de golf van Mexico te lijf te gaan. De methode houdt in dat onder hoge druk op anderhalve kilometer diepte zware boorvloeistof in het lek wordt gespoten, gevolgd door een laag cement. Als het lukt kan er dan geen olie meer ontsnappen. Een topman van BP geeft deze nieuwe poging om het lek te dichten 60 tot 70 procent kans van slagen. De poging is inmiddels begonnen. Eerdere pogingen met andere methoden mislukten. Elke dag stromen vele honderdduizenden liters olie uit de lekkende bron. Het lek ontstond eind april toen een boorplatform van BP zonk na een explosie. In Parijs heeft Timo de Bakker de derde ronde van het tennistoernooi van Roland Garros bereikt. Hij versloeg de Spanjaard Guillermo